4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Dagblad De Pers verschijnt vandaag voor het laatst. De gratis krant De Pers werd eind 2006 opgericht door investeerder Marcel Boekhoorn. Drie jaar geleden nam Wegener de exploitatie over, maar doordat de advertentieinkomsten tegenvielen werd er niets aan De Gratis Krant verdiend. Pogingen om De Pers als krant te behouden liepen op niets uit. Eind april moet duidelijk worden of een digitale doorstart van De Pers mogelijk is. De SP is een campagne begonnen tegen de bezuiniging op het passend onderwijs. Sympathisanten kunnen op internet een petitie tekenen... en daarmee worden de leden van de Eerste Kamer opgeroepen... de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro tegen te houden. Volgens SP-leider Roemer moeten door de maatregel duizenden kinderen... die extra aandacht nodig hebben naar het reguliere onderwijs... en verder verliezen 5000 leraren en begeleiders hun baan. Bij de SP-campagne hoort een televisiespotje, daarin is een schooljongetje te zien dat door de bezuinigingen telkens pijnlijk zijn neus stoot, doordat hij tegen een onzichtbare glazen wand oploopt. In Santiago, de hoofdstad van Chili, is de politie geraakt met honderden jonge betogers. Politieeenheden veegden met waterkanonnen en traangas de omgeving van de universiteit schoon. 29 maart is in Chili de dag van de jonge strijder. Dan wordt herdacht dat tijdens het bewind van generaal Pinochet... twee broers omkwamen bij een politieactie. Bij de herdenking wordt vreedzaam betoogd voor mensenrechten... beter onderwijs en maatschappelijke hervormingen. De vreedzame betogers in Chili zeggen... dat ze door de ruilschoppers een slechte naam krijgen. In de Europa League heeft AZ in Alkmaar met 2-1 gewonnen van Valencia. Holmen maakte vlak voor rust 1-0. Kort na de rust maakte Mehmet voor de Spanjaarden gelijk. En in de 79 e minuut maakte Martens voor AZ de winnende goal. Volgende week donderdag is de return in Valencia. Dan is weer nog. Vannacht veel bewolking. In het oosten en noordoosten wat regen. Overdag bewolkt, op de meeste plaatsen droog en veel wind. Middagtemperatuur een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 kun je ook proberen als 0800-1121 een keer in, in gesprek is. Uh, anders mailen naar nachtzuster-omroepmax.nl. En um, twitteren kan via apenstaatje-nachtzuster. En even kijken, chatten kan ook altijd. En dat kan op www.nachtzuster.net. Maar het handigste is altijd als we elkaar even kunnen spreken. En dat kan het beste via 0800-1121. Nog een paar vragen die uh, nou, nog niet echt beantwoord zijn. Misschien uh, wil je nog iets toevoegen over de vraag uh, van Jasper over de zuurstof. Of daar genoeg van is, of het nooit opraakt. Uh, Anneke die wil graag weten of broer en zus met elkaar te kunnen trouwen. En dan bedoelt ze als ze niet van elkaar weten dat ze broer en zus zijn. En dan wil ze graag weten wat de gevolgen zijn voor eventuele kinderen. Um, dan heb ik eigenlijk alleen nog over de vraag van Yvonne... die uh, de Surinaamse uitdrukking tot roto regelmatig hoorde in haar kindertijd... maar zich niet meer kan herinneren wat het betekent. Dus ik zeg misschien nu iets heel raars, maar tot roto. Als je weet wat het is, 0800-1121. Uh, verder misschien wil je nog iets toevoegen over de bewegingsmelder in de kast... of over de getallen, of over de matthäus of over de rimpelige vingers en voeten... of de vogels die op één pootje staan. Als je daar nog iets over wil zeggen, bel gewoon even 0800-1121. En dan is het vier minuten over vier. En dat is traditioneel bij Nachtzuster het moment dat er disco voorbij komt. En in dit geval is er gekozen voor het nummer You and Me van ja, natuurlijk, Spargo. Van de Spargo als uh, discoplaat in nachtrust Radio 1 0800 1121 voor vragen en antwoorden Bart. Hoi goedemorgen Arsene. Goedemorgen. Ja, ik had gehoopt dat je dat je uh, het leukste zou doen uh, Tower of Power en draaien want het was een feest in paradis. afgelopen dinsdag helemaal totaal. Je ja, bent uit... gewoon geweest. Het was werkelijk helemaal tot op de laatste. <laughs> er kon geen muis meer bij dus Ja, dat je dan uh, bijvoorbeeld zo wordt de Capital S of zo. Uh, nou, nah, het was echt weer een feest. Tower of Power, nou nah. ja. Ja, je kent ze zelf ook, ken je ze? <lacht> ken ik de Tower of Power? Nee, nooit gehoord. Ik werk ook bij Radio 6, Bart. Oké, okay. nou dan weet je dus wat het is. <laughs> ja, hey, over het. getallen en um, nou, die er was een jongen, net Carlos denk ik dat hij. Uh, het heeft. zou zomaar kunnen. Die had ik net uh, aan de die telefoon. Die had het wel redelijk uh, goed in de gaten. Oh, um, de getallen die wij kennen. Uh, zoals 1 enzovoort. Dat komt uit India, maar ik kom daar later op terug. Oh. In feite komt het uit India, zeg maar. En dan is één een, een streepje van boven naar beneden. Nog steeds. Twee die wij kennen. Ja. Dat is eigenlijk een halve rondje met een streepje opzij. Dat is 2. En 3. Je zijn gaat nu niet van alle getallen in. vertellen wat, hoe ze eruit zien, hè? Pardon? Nee, ga door. Ja. Oké, okay, goed. Nou, in het Grieks is het zo dat de getallen inderdaad overeenkwamen met de letters. Dus bijvoorbeeld, als je Plato hebt of uh, zo'n soort iemand. Uh, dat is alfabet, gamma, delta. Dus het hoofdstuk 1 van Plato, dat is een alfa. En dus, zij hadden dus niet 1, 2 en 3. Dat, dat waren dus gewoon inderdaad de letters. De letters, ja. De letters die kwamen overeen met dus hoofdstuk 3 is een delta. Dat is dat driehoekje: de delta. Ja. Wel, ja, dat weet ik zelfs, ja. Nou, dat is een driehoekje. Ja. En dat is dus uh, de delta. Nou ja, enzovoort. Um, en uh, het gaat eigenlijk... Nou ga ik iets moeilijker. dit wordt ah, Oké, okay, we gaan een stapje verder. Een, ja, precies. Ja. Uh, het concept van het getal 1... en zeker het getal 0... dat is eigenlijk een heel filosofisch concept. Um, als je namelijk één ding ziet... een 1 is een identiteit... En, laat ik het gewoon heel simpel zeggen. Een koe. Jij weet je hebt nog nooit een koe gezien. Nee. Dan weet je niet dat het een koe is. Nee. Dus je kunt niet zeggen van, ik zie nu bijvoorbeeld een vliegende schotel, kun je ook noemen. Dus, je kunt niet zeggen, dat is een vliegende schotel. Je kunt pas iets, een identiteit noemen. Als je er twee hebt gewoon. Dus twee koeien. Oké, okay, dat zijn twee dingen dezelfde en dan mist eentje. Goed, dan heb je één. Dus, Begrijp je wat ik bedoel? Ik ja. denk het wel. Ja, ja, maar ik denk ook dat heel veel mensen... Nou ja, goed. Ik ja, kan maar het gaat voor... misschien wat snel. Ja. Dus je kunt voor één ding... kun je nooit zeggen dat het één ding is. Want dan kun je het nog niet benoemen. Dat het één ja. ding is. Ja. En je kunt pas zeggen van... oké, okay, het is één ding... als er twee zijn of drie. Dan, dan is het pas een identiteit. Ja. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus... Eén is een, een betrekkelijk, want daarom is één ook geen primgetaal. Maar goed, dat is, gaat dan weer nog verder. Maar dus één is een betrekkelijk abstract begrip gewoon. Je kunt niet zeggen van, uh, ja, iemand kan wel zeggen, of, of, ik heb een vliegende schotel gezien. Maar dan moet iemand anders ook zeggen van, ja, ik heb ook een vliegende schotel gezien. Je, je kunt nooit zeggen, één ding is een onbekend <lacht> iets gewoon. Ja, het, is wel, het is wel voor sommige mensen misschien op dit tijdstip iets te filosofisch. Ja. Dat zou, dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Maar ik vind het wel leuk dat je het nog eventjes uh, toelicht. Ja, dus, ja, nou ja, goed. Dus daar komt het in wezen op neer. Het dus is helemaal gewoon... geen stomme vraag van Ronald. Nee, nee. Het is een, uh, nee, het is een hele goede uh, zelf. Ja. Dus ja, één op één is uh, in het Grieks was het dus. Uh, ja, was gewoon aan. En over die Romeinse cijfers. Ja. <coughs> is het wel grappig om te weten. Um, er is uh, vroeger gingen ze dus uh, handrekenen. En jouw hand heeft vijf uh, dingen, om het zo maar te noemen. Vijf vingers. En dus je hebt één, twee, drie. En dan heb je uh, de V is de vijf. En dan is min één is de vier. En de vijf, dat is, dat is eigenlijk gewoon... Te, uh, als je je hand uitzet en je, doet je duim en je wijsvinger... dan heb je een soort V-vorm. Ja. Nou, en dat is dan de vijf. En dan zet je eentje bij en dat is dan de zes. Oh. oh ja, nou, dat ga ik van de week nog even oefenen. Nee, dat hoef je niet te oefenen. Dat kan oh. je ook niet meteen zien. Oh. Zet, je, zet je, nou is gewoon je hand. Met, met, ik, ik doe gewoon mijn hand. Niet zo wijsvingen. assertief, Bart. Ja. Pardon? Nee, ga door. Nou ja, dus doe nou eens je hand gewoon. Ik doe mijn hand. Alleen maar je duim en je wijsvinger. Ja. Dat is een V. Ja. Nou, dan... Oh, zo van de. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik zit te denken gaat, waar die vijf je, dan zit. Als je moet handen rekenen. Dan, ja. dus, en dan neem je Ja, steeds één keer daartussen. En trouwens, de vorige keer was over dat, dat je met je ringvinger. Waarvoor nee. zou iemand dat ooit doen? Ik bedoel, ik zou niet weten waarvoor iemand ooit met, met, met, met, met zijn ringvinger. Ik uh, speel gitaar. Ik zou niet weten waarvoor ik een ringvinger nee, op maar, een maar tafel, Ja, nou sorry, dan... maar dan, Bart, dan kun je zoveel dingen. Want het, je kunt bijvoorbeeld ook niet aan je eigen elleboog likken. Oh, nee? Nee. Nou, ik kan het wel. Kun jij je, je elleboog likken? Nou, ik zit er nou te proberen. Ga jij zijn je elleboog likken, Bart? Nou... Net nee, niet, kon, hè? Ik kon wel vroeger, toen ik nog heel klein was, kon ik wel mijn benen in mijn nek leggen, maar Dus aan mijn elleboog... Aan je elleboog nou, ik likken ga gaat niet. Waarvoor zou ik dat willen doen? <grijpsel> nou ja, dat is ook zo. Waarvoor zou je het willen doen? Maar het is toch leuk om te weten. Maar als je alles wat je, wat je nooit zal doen en ook nooit zal ervaren ook niet wil weten, dat lijkt me niks voor jou. Nou, ik ben zeer benieuwd, absoluut. Ja, zeker. Want je hebt het ook over, over ufo's tellen. Nou, er zijn ook heel veel... In principe hoef je ook helemaal niet te weten hoeveel ufo's je moet tellen. Nee, oké, okay, maar je kunt niet weten wat één ufo is, want iemand kan wel zeggen... van. Nee, maar ik hoef ook helemaal niet te weten of, of ik ooit zal weten wat één ufo is, want de ufo's bestaan niet. Oh, net is niet waar, ufo's bestaan wel trouwens. Want... Nou ja, voor mij niet hoor. Nee, ufo's niet, uh... bestaan wel, want een ufo staat voor uh, ongeïdentificeerd vliegend object. Ja, en dit voor een object. En dat is, ik bedoel, als een tennisbal voorbij vliegt en ik zie niet dat het een tennisbal is, is het dus een ufo. Dat zou kunnen. Ja. Maar, dus, maar je kunt het alleen maar bepalen wanneer er twee zijn. Als het eentje is, dan is het niet. Het moeten twee tennisballen zijn. Alhoewel, Neenstens. het mag ook een tennisbal en een frisbee zijn. Als ik van allebei niet weet dat het een tennisbal of een frisbee is... zijn het allebei ongeïdentificeerde vliegende objecten. Oké. Okay. Alleen twee verschillende. En had je niet verwacht hè, toen je ging bellen van... ik begin over de Tower of Power en ik eindig bij vliegende tennisballen? Nou, moet je kijken wat er nou allemaal gebeurt in de nacht. Bedankt, Bart. Bye. Doeg. Afgelopen week stonden ze in Paradiso in uh, Amsterdam. En zojuist hoorde je ze op Radio 1, Tower of Power en Soul with a capital S. Gerard. Goedemorgen, afscheid met Gerard. Goedemorgen, hè? He? Heb je lang ik... geslapen? Uh, nee hoor. Nog helemaal ik zal, niet? Ik zal even mijn pauze te maken. Ik ben van de middag half drie jaar aan het werken tot en ik ben nog eh, bezig. Dus, Wat doe je voor uh... werk dan dat je nu pas een pauze mag maken? Ik, ik uh, vervoer LPG naar benzinestations. Oh ja, oh ja nee, dat, dat moet wel een beetje in één stuk door, want anders dan zitten we straks zonder gas. <laughs> ja. ja. goed. Maar ik heb ik een vraag, uh, wat misschien niet te beantwoorden is. Oh, Zou kunnen, maar ik, als je zeg maar een, een bepaald persoon ontmoet, een collega of, of een vrouw, of niet, met de ene klikt het wel, met de andere klikt het niet. Ja. Wat zit er dat eigenlijk in? Dat is een vraag, die ik ik al zo lang af. Maar bedoel je dan de klik die jij met die vrouwen hebt die je ontmoeten? of bedoel je gewoon, zeg maar... Nee, gewoon, het kan ook gewoon een collega zijn, een, een, een man, zeg maar, daar, kun je gewoon, daar ga je leuk mee over met andere collega's kan je niet meer overweg. Ah ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Waar, waar zit hem dat in eigenlijk? Waar, uh... ah. dat... Nou, zou jij dat ook niet weten misschien. Nou, ja, dat is een hele lijst eigenlijk, toch? Ja, want bijvoorbeeld, dat is ook met je stem op de radio. Uh, de ene stem vind je prettig op de radio en de andere niet. Bedoel je daar wat mee, Gerard? Wat nee hoor, nee hoor. Nee. Oh. Wat nee, ik heb een Nee, Le ja, denk Een leuke stem op de radio hebben. <lacht> nou, ik zat niet te vis hoor. Echt niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Maar, maar... maar ik, het, ik denk niet dat het helemaal van Nou, misschien ook wel. Maar het heeft natuurlijk vooral met je eigen referentiekader... maar je eigen verleden en je eigen uh, uh, persoonlijkheid te maken. Zou je denken? Maar mij is laatst toevallig nog verteld dat je altijd de grootste klik voelt met mensen die zijn zoals je zelf bent. Terwijl ik oh, okay. voel toch een klik hier Gerard en ik heb echt niks met LPG vervoeren. Nou ja, het nee. zit wel in mijn auto, maar <laughs> verder, okay. dus ik oh, voel het op ik... zich. Nou, jij mij een beetje aan het werk. Ja, oh, en, en uh, jij mij aan het rijden dus en dus dat ook zal, aan zal het zal werk. Dat zou wat een klik zijn misschien. Ik denk dat dat is wat we voelen. Nee maar, nee, maar ik bedoel, dan kom je op, op een sportvereniging, ik, zeg, ik doe ook fietsen en zo. En met één, uh, met één uh, kan je beter uh, gesprek aangaan en met de andere. En met de ja. andere het nooit klikken en met de andere wel. Hè. waarom is dat eigenlijk? Ja, en met sommige mensen kun je zo drie uur praten en met sommige zeg je... Dan, Goh, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja. ja klaar, de dan? Ja. Ja, ja. ja. ja. Heb je lekker gefietst? Ja. ja. Ik, ja. Goed, ja dan, is het, dan is het over, ja. Dan is het gesprek ja. over dat vroeg ik me eigenlijk af Arjen, maar ja. jij denkt ook niet dat daar een antwoord op is. Hè? Ja, er zijn wel antwoorden op. Alleen ik weet ze niet. Maar er zijn wel, Allee. er is een lijstje voor. Van uh... dat weten mensen wel. Maar dan zoeken we dus, we zoeken naar een vorm van vriendschap in een klik. Ja. Ja, gewoon met één, met één kan je wel, dat klikt gewoon en dan kan je gewoon een leuk, ja. leuk gesprek mee aangaan. En met de andere dan werk je daar tien jaar mee als collega, dan zal je nooit een uh, leuk gesprek mee aangaan. Nee, gek is dat toch, en, hè? En, en waarom is dat eigenlijk? Dat vraag ik me eigenlijk af. Ja. Nou, 0801121, dat moet toch lukken? Dan moet toch iemand verstand hebben van een beetje psychologie? Ja. Dus dat, uh, dat gaan we proberen. Dankjewel hey, Gerard. En nog een prettige uitzending. Dat lukt wel, jij okay. ook. Oké. Doeg. Um, Ronald. Hoi. Hallo. Hi. Um, ik, wil, ik, ik, ik heb als het goed is een antwoord. Oh. Maar ik, ik wil toch even reageren. Uh, oh. je, je maakt een opmerking naar, naar, naar een van die bellen dat het misschien toch een stomme vraag was. Ja. Over die één. Ja. Ik denk dat het voor jou een stomme vraag was. Nee, die stomme vragen bestaan natuurlijk niet. Nee, dat, dat heb ik een keer al gezegd. Ik dacht van, ja, misschien, misschien. Maar ja, um... nee, die stomme vragen bestaan niet. Maar ik dacht wel, van het is een beetje een typische vraag. Een beetje dan? Ik dacht, nou, ik dacht, nou is het wel echt een vraag? Of is het nou, gewoon wat voor plaatsing van tekst? Die Arabische ja. man. want. Wat ik begrepen heb, is dat. Zoals die man zei, van het getallen zijn. Eder 10 is een, of 1-9 is een, een Arabische uitvinding, ontdekking. Hmm. En hij gaf aan van. De, dus ja, persoon, ben er een 1. Dus 1 is ik of ja. zo. Ja. En de tweede uh, reactie was dat. Uh, Grieken hadden alleen maar getallen. Ja. En vandaar dat via vingers of zo had over. Nou, Komen ja. ze met. Uh, nou, nou de, ja, het is niet helemaal een correcte beschrijving. Nee, nou, je ja, ja, ja, punt. Nou, iets. Maar oké. Iets, ja. Afleiding daarvan was voor mij eens van. Nou, oké. Dan zou taal. Letters of letters. dan Eerst ontwikkeld zijn. dan gaat taal allemaal. Oké. De antwoord voor die vraag. Van die vrouw die vroeg van. Hoe heet dat? Een woord. Ja. Die ze gehoord heeft. Ze heeft niet aangegeven in welke richting ze. Of vanuit welk context het gehoord heeft. Maar familiaar. Ja. Vanuit in de familielijn, aan moederskaart zeg maar, in de vrouw-vrouwelijke lijn zou Totro je grootmoeder of overgrootmoeder kunnen zijn. Mm -hmm. Eén van die twee, of met overgrootmoeder hoe je het ook zegt wil. Dat is Totro. En uh, kan ze zich vergissen, want haar uitspraak, in haar uitspraak klinkt als koperen toe. En koperen toe is eigenlijk vrij vertaald koperen toe, zeg maar, kopretou, zeg maar een, een trompet of zo. Dus het is dus of totro. Ja. Yeah. Dus grootmoeder of overmoeder. Ja. Yeah. Of, of in haar uitspraak zou het een koperen toe, toe kunnen zijn. Ja. Yeah. En koperen toe is een blaasinstrument. Koper blaasinstrument. Is Koper toe is echt een blaasinstrument in het dus Surinaams? Ja, koper is koper toe. Yeah. Is blaasinstrument. Is, doet, is een ja. trompet. Dus een, een, een, een trompet of een, bla, een koper blaasinstrument. Ja. Yeah. Dat, dat is koper toe. Want maar je, dit tot... zit je me niet nu wijs te maken, want ik geloof je. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Dus zoals hij het uitspreekt, klink, klinkt als kopre toe. Dus kopre toeter, zeg maar. Ja. En ik denk dat wat ze bedoelt, is totro. Ja. Dus uh, grootmoeder of overgrootmoeder. Ja. Maar dan moet zij maar aangeven wat zij... Nee, maar totro, daar had ze het al over. Dus dat kende ze. En toch dacht ze, er zit nog een toe achter. Ja, want dat bedoel ik, zoals zij het uitsprak. kwam het ja. voor mij ja. hier als koppere toe. Maar wat is dan in het Surinaams uh, toeterende overgrootmoeder? <laughs> <laughs> <laughs> toeterende. Uh, uh, nou, er is, daar, er is daar niet een, een standaard uitspraak voor? Of een hele oude toeter? Nou, antuo, is ant, zeg maar antuo dat dus zeg maar. Ja. Dus, toe, toe, en heel toe, oud toe. is Totro. Nee, Totro, Totro. Totro, Totro, Totro, Totro. totro. totro? Dus dan is, krijg zeg maar, je Totro toe. Nee, Totro is grootmoeder. Ja. En Totro toe is grootmoeder trompet of zo, maar dan. Maar, maar, maar, <gert> Grootmoeders trompet. Maar, dan, maar, dan, maar dat niet goed dat ik aan het verzinnen. Maakt je, je mag spelen met, met, met, met woorden. Hè? Ja. Enzo. Maar totteren op zich, zoals ik het gehoord heb of heb willen kennen, is zeg maar. grootmoeder of overmoeder. En koprotroe, niet koprotrotroe, maar koprotroe. Ja. Waarvan kopro koper is en toe. Zeg maar het blaasinstrument, de toeter. Dat is, is, is iets van trompet of zo. Ja. Nou, ik denk. Uh, het zou zomaar kunnen dat ze dat bedoelt. Ja. Ik, ik weet niet wat zij bedoelt van, van familie jij bedoelt of als instrument maar dat, dat moet hij hem aangeven ja ja ja doe mij nog eens een Surinaams woord als ik ik word laatst laatste ik de laatste een leuke van iemand ja Wat is was hij was hij die persoon was het nou nee nou ze is een Krabita ede ja? Krabita-ebbe? Ik ga iets van maken hoor. Ik ben een vergeten. Nou, ik zeg maar één woord. Krabita-edde. Krabita-ebbe. Ja. krabita ebbe dat is. Krabita-edde. Dat is zware kost. Ja? Nee? Wat betekent dat? Laat me iemand bellen en vertellen wat het ja, dit is. Ja, zeker. is ik de hele avond Surinaamse woorden uit te leggen. Krabiette. Krabbe, krabita, krabita is geit. Ja. <laughs> en ide is hoofd. <laughs> dus je zegt nu gewoon geitenhoofd tegen me. Ja, uh, geit, geitenkop. Geit Of kop van een geit. Krabi... Krabita ide. Krabida ide. Ik heb weer wat geleerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Goeienacht nog. Goeienacht. Doeg. Doeg. Uh, 0800-1121. Ik kreeg vorige week een tweet van een Marcel met rug... dat hij uh, graag met als vraag uh, of hij wakker gebeld kon worden om half vijf. Dat brengt natuurlijk een serviceprogramma. Dus uh, het is half vijf. Ik denk, ik bel hem even. Hoop ik dat hij vandaag ook om half vijf op moet staan. Uh, even kijken. Even een nummer. Wat heb ik hier? Zo... Marcel, goedemorgen! Het is half vijf! Goedemorgen! goedemorgen. <laughs> Sliep je nog? Uh, nou, ik lag een beetje wakker te worden. Je was nog aan het snoezen, hè? Ja, klopt. Oh, oh, oh, oh, oh. Het spijt me zo, want vorige week had je al getwitterd of ik je om half vijf wakker wilde bellen. En toen ben ik je vergeten. Ja, klopt. En toen uh, heb jij dus heerlijk uitgeslapen. Maar nu, ik dacht er nu aan, maar moest je wel om half vijf wakker worden nu? Ja, nee, ik moet dus straks uit. Oké, okay, wat moet je doen dan? Werken. Oh ja, natuurlijk, dat is heel logisch. logisch hè? Om half vijf. Ja. Wat, wat moet je doen dan? Ik ben verder eigenlijk Ach, je moet gaan rijden? Ja. Oh, nou dan, uh, dan ben je uh, inmiddels anderhalve minuut over tijd. Dus hupt uit te veren? Frisse vrouw. Ja, ik ga er meteen uit. Een goede reis, hè? Ja, dankjewel voor, de, voor het week, hoor. Oké, okay, dag Marcel. <laughs> Doeg. Doeg. Doei. Hoi. 0800-1121. Voor alles wat ik voor je, voor je kan doen, ook wakker bellen, maakt mij wat uit. Ehm, um, eens even kijken. Michiel. Hallo. Hallo. Hi, was je al wakker? Uh, nou, nog wakker eigenlijk. Oh ja, je ik was nog, wel, nog nou, wakker. Ik ben bezig met school maar... Um, ik wilde iets zeggen over de, de vraag over of ze zuurstof of wat op kan. Ja. En nou, er is eigenlijk uh, ooit een moment geweest dat er eigenlijk nog helemaal geen zuurstof was in onze atmosfeer. Mm -hmm. En uh, ja, zuurstof is een heel hoog reactief uh, uh, chemisch element. Dat eigenlijk nooit vrij in de atmosfeer uh, kan bestaan. Tenzij er dus planten zijn die het omzetten naar uh, vrije zuurstof. Ja. En de ooit, toen de eerste planten hoe dan ook ooit ontstaan zijn, um, die zijn dus CO2 uit de lucht gehaald. Dus zeg maar koolstof gebonden aan zuurstof. Die zijn het uh, los gaan maken en die, hebben, die, die spugen de zuurstof weer terug de atmosfeer in. En vanaf dat moment um, kunnen dus andere elementen weer met die vrije zuurstof gaan uh, binden. En zo zie je dat uh, de bodem zit vol met ijzer, altijd al gezeten. En op het moment dat de eerste planten de zuurstof de lucht in gaan blazen, gaat dat ijzer gelijk uh, roesten. Dus zo zie je, uh, in bodemlagen zie je, uh, wanneer voor het eerst plant ontstaat, omdat je daar uh, roestlaagjes aantreft. en dat is van ja, een miljoen jaren geleden, maar zo is het voor het eerst zuurstof ooit in de lucht gekomen. Ja. En het zal er altijd blijven zolang de planten zullen blijven staan natuurlijk. Oké, okay, dus, um, uh, maar we zijn natuurlijk wel allemaal bezorgd dat we het regenwoud aan het kappen zijn. Ja, maar er hebben geen regenwoud nodig om, om zuurstof in de lucht te houden. Want uh, het, grootste, oh, ja. het grootste deel van de zuurstof dat wordt uh, in de lucht gebracht door de algen die in de, in de zee rond uh, oh, ja. zweven. Dus uh, al zou je alle, alle bossen kappen, dan zou er dus nog geen, uh, geen zuurstofprobleem komen. Er zijn mensen die dit dus niet, niet willen, willen horen. Ja. Wat zeg je? Er zijn mensen die dat niet willen horen. Nou, ik, ik studeer zelf bosbouw en ik ben, uh, ik ben een fijn voorstander van de bossen. <laughs> maar het is het is een verhaaltje om te zeggen: van als we de bossen katten hebben, heeft de aarde geen longen meer. Dan kunnen we met z'n allen niet meer ademen. Dat is, gewoon, oh. dat is gewoon totaal bullshit. Wat is de reden geweest dat jij bosbouw ging studeren? Uh, ja, ik ben gewoon een beetje een buitentypje buiten altijd geweest. Beetje bu ik, wil nooit, ik, wil in, ik wil niet graag binnen zitten. Ik hoop oh. van, uh, ik hou er van de natuur, dus ja, ik wil ook in de natuur zijn als ik ga werken later, dus. En wat word je dan? Ja, wat word je dan? Bosbouwer. Je kan een kant op. Wat zeg jij? Bosbouwer. Um, nee, dat, dat, dat ben ik eigenlijk Ik doe tropische bosbouw. noemen ze dat dan. Als dat heette vroeger zo. Dat heet tegenwoordig heet het Tropical Forest, je moet allemaal Engels zijn en zo. En het, ja. Is, ja, het, is, het, is veel, het is veel sociaal. Ik ben meer met ontwikkelingswerk bezig en met internationaal samenwerking en hoe dat allemaal tegenwoordig gaat met die carbon credits, er zijn heel veel dingen zijn er, uh, lopen en draaien en die, uh, ja, waar hopelijk uh, perspectieven liggen voor de bosbouwers van vandaag. Maar over tien jaar, dan bel ik jou, waar ben je dan? Brazilië. Ik, ik hoop ergens in de tropen. Ja, ja, bijvoorbeeld. <laughs> en dan ben je daar bos aan het ontwikkelen? dat ja, bos ontwikkelt zichzelf gelukkig. Ja, wel een goede baan. Ik moet ik denk vooral voor zorgen dat mensen hun poot overal van afhouden. Dan doe ik mijn werk goed. Dan ben ik okay. in het bos uh, bezig blijven. Nou, ik ben benieuwd. Nou, dankjewel ja. Michiel. Nou, tot over tien jaar. Ja, precies. En succes met de studie. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Doei. 0800 1121. Um, hallo met wie? Hallo. Hallo. Jelle de Jong, Amersfoort. Dag Jelle de Jong uit Amersfoort. Hoi, uh, ik vond het wel leuk te horen over die, die uh, grootje op een oude toeter. Ja. <laughs> maar uh, de uitdrukking Toedaloo. <laughs> Ken je die? Het Loo, Paleis Het Loo. Ja. Sneu voor ze, maar de loo is in het Engels een de play. De play. Ja. Place. Dus als de Engelsen zeggen van... I visit it, uh, the palace, het leeuw. <laughs> <a little> <laughs> en jij denkt dat dat in het Surinaamse toetero toe is? Ja, oh, zoiets. Hij had het over die geitenkoppen. Nou, hier heb je de uitdrukking. Oh, dus is kopen, kopen. <laughs> uh, oude, oude schapenkoppen wordt dus oh, dan... Lelijke dus nou uh, wordt dat. Ja. ja. Nou. Um, over de, de, de, de bewegingsmelder ja. in het donker. Ja. De bewegingsmelder werkt hetzelfde als de, de, de, de radar en de, de, de, de vleerbuizen die met sonar werken. Mm -hmm. De reflectie zien ze, elektronisch. En als de reflectie in stil in rust. heeft een bepaald patroon. En als daar het patroon verstoord wordt, doordat er iets beweegt, dan meet hij dat. En dat vergelijkt hij met zijn basisreflectie. En dat meldt hij. Dat ik vind het er wel, het want Sjoeke die belt dus. Haar zoon heeft bij haar in een kast een enorme lamp op een bewegingsmelder geïnstalleerd. Ja. Als ik jou nou zo hoor... Het gaat niet over warmt hoor. Nee, maar met patroonherkenningen en weet ik van. Dan denk ja. ik, er is nog een dure bewegingsmelder ook. Nee hoor. Oh, zijn het heel eenvoudige te dingen. Oh. Ze meten de reflectie, hij heeft een standaard, daar wordt die op ingesteld. En als die standaard verandert doordat er maar iets beweegt, een vogel kan het al veroorzaken. En daardoor krijgen die valse brandmeldingen ook. Nou, maar. Een Dan vogel in je het. kast? Nou ja, kast. Wie ja. doet het in een kast? Nou, dat de zoon de kast... van Sjoeke. Hè? De zoon van Sjoeke. Ja, ja. ja. Het, het lijkt maar <laughs> geen zin te hebben. Maar in een ruimte waar je inbreken wil melden... dat er dus beweging is die niet bedoeld is... Ja, dan is, is het functioneel. Ja. Voor de inbraak en zo, weet je. En lampen, als jij komt aanrijden bij je garage... dan ziet die, hé, hey, er is een beweging... vloep ze licht aan voor de garage. Of en de garage werk... de deur gaat open. Jelle die op. jongen uit Amersfoort, werk je al lang als verkoper van bewegingssensoren? Nee, ik, ik ben geluidssensaties <laughs> van mijn beroep eigenlijk. Oh, nee, maar ik helemaal ben nu niets, uh, in rusten. Oh, oh, wat is het mooiste wat jij gedaan hebt? Emeritus. het mooiste werk en toen zei ik ook that's my favorite working position. Dat is erg. was in Engeland oh. in, in Hull de, de plinten schilderen. Dan lag ik op de grond. Ik zei, that's my favorite working position. <laughs> ja, daar hoor ik een hoop geluidstechnici over. Dat er te weinig plinten geschilderd worden in, uh, in de Hilversum op het moment. Ja, je hebt ook een, een, een, een, een zangduo. De twee plinten. <laughs> ik zal even kijken. Nee, staat helaas niet in de computer. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> gek is dat? Nee, maar je hebt toch wel, Jelle, je hebt toch zo'n verhaal, heb je? Dat je een keertje, weet ik veel... Drie dagen in de studio heb gezeten met Sting of met. Um... Nou, met Vicky Leandros ook. En dat, ze zingt fantastisch, maar oei, het is een moeilijke dame, hoor. Ja? Ja, ja uh, ze zei: wel... uh, Jelle, uh, stop uh, painting the plints and come and do your work now. <laughs> nou. <laughs> maar ze is vreselijk goed, dus ze heeft het recht om een beetje <laughs> eisen te stellen. Oh, Anders okay. hou je die kwaliteit ook niet hoog. Nee, is dat? Maar daar zat je dan mee in een studio. Ja, ja, ja, ja. Oh, ze was nog bij de, de Max uh, Proms uh, uh, twee jaar geleden. Z zij was met uh, Demis Roussos, hè? Ja. Was of is? Nou, oh, dat weet ik eigenlijk ja. niet. Maar dat lied, ik gaap, die lieve gezien, ik hoorde het pas nog. De tranen schieten me in de ogen. Echt waar? Ja, zo aandoenlijk. Oh. En wie ik ook vreselijk goed vind, is uh, hoe heet zij uit Georgië? Uh, hoe heet zij? Uh, hoe heet nou? Ja, hoe heet zij? Georgi Geboren Georgie. Ja, dat weet ik uh, toch nine niet. 9 Million Bicycles in Beijing. Nou ja, dat is, dat is wel weer dat is een Katie hele stap Malua. van Vicky Le Kate Leandros naar Katie Melua. Katie Melua. Malua. Katie Malua. Als ik die stem hoor, ah, fantastisch. Ja, nou ja. maak je het me moeilijk, hè? Ja. Want ik had ja. Vicky al klaar staan. Kan ik moeilijk kiezen. Ja. ja? Maar die nieuwe van uh, Katie Malu was ook heel mooi. Ja. Ik weet niet hoe die heet. Maar die van die 9 Million Bicycles, ah, die, die horen we altijd graag, hè? Die is fantastisch. Ja, dat is waar. Het zou mooi zijn als ik die nu zo met mijn linkerhand even en, kan en, vinden. En die vogel die op één poot staat... Ja... Wij zeiden altijd, als hij die ander intrekt, valt hij op zijn tafel <laughs> Ja, terwijl een stafel voor zoveel goede dingen... Is. <laughs> maar maar die poten goed. zijn heel slecht op bloed. Daardoor kunnen ze gewoon in het ijs staan enzovoorts. daar zal hij die niet veel warmte door verliezen, hoor. Oké. Okay. Dat lijkt me een uh, beetje onaannemelijke verklaring. Oké. Okay. Zeg, uh, Jelle. Ja? Ik ga de plinten schilderen. Fantastisch. <laughs> Bedankt, He. hè. Hoi. dag There are nine million bicycles in Beijing That's a fact It's a thing we can't deny Like the fact that I will love you till I die We are 12 billion light years from the air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 List. And it makes me feel quite small But you're the one I. Vicky Leandros was dat was dat met Ik die liebe gezin. En als je heel goed luisterde naar dat klapje. Dat, dat klapje in het liedje. Als je heel goed luisterde, dan kon je aan de echo van die klapjes horen... dat in de studio waar dat nummer werd opgenomen... de plinten heel mooi geverfd waren. En daarvoor Nine Million Bicycles van Katie Meloie. En um, dat vind ik altijd leuk. Want die, de, Katie Melua, die was nog in Nederland... Uh, uh, tijdens het uh, huwelijk van uh, prins Pieter Christian met uh, prinses Anita. Dat was alweer in 2005... En uh, zij had zo'n grote hit met dat 9 miljoen bicycles... nadat ze aan het toeren was geweest door uh, Beijing, dus Peking. En daar van de gids te horen kreeg dat er 9 miljoen fietsen in de stad waren. Later werd dat trouwens nog flink in twijfel getrokken. Maar ja, wat een gids vertelt is natuurlijk altijd waar. 0800-1121. Pieter, goeienacht. was het. Hallo. Er ja, was een vraag over uh, waarom... Er is zoveel belangstelling is voor de Matthäus Passion. Ja. En ja, ik weet dat natuurlijk ook niet absoluut zeker waarom het zo is. Want ja je kunt er geen experimenten mee doen. Dus een, een verklaring zou kunnen zijn natuurlijk... Uh, ...dat in het huidige tijdsgevricht... Uh, ...waar de kerken steeds leven raken... ...ja, de mensen toch iets missen. En uh, tenminste, dat wordt over het algemeen, uh, hoor je dat, die theorie wel eens. Mm -hmm. uh, er is, uh, uh, mensen hebben alles in het leven. En uh, dan zou het zo kunnen zijn dat er toch iets is uh, wat, uh, ja, wat, ze, wat ze missen. En mm -hmm. dat wordt dan ingevuld met uh, verheven gevoelens voor kunst en toneel en, en dat soort dingen. Dus dat is een soort vervanging voor wat uh, zeg maar tot nu toe uh, voor heel veel mensen eigenlijk gevonden werd uh, in het geloof uh, dat, dat nou wat daar zeg maar waar dat geeft ja, dat heeft eigenlijk geen, voor veel mensen geen betekenis meer, maar, maar men is toch een algemeen gevoel uh, dat je iets mist in het leven en uh, dat maakt mensen ontvankelijk voor, voor uh, kunst uh, voor mooie dingen en ja dan kan het zijn dat dat er, dat er toe bijdraagt dat mensen ook hier erg ontvankelijk voor worden en ja uh, als nou bijvoorbeeld minister Plasterk zegt ik zing in een koor mm -hmm. en ik vind dat prachtig die tegen Persio, dan wordt het als het dan vind je ook nog een goed gezelschap dus heel veel mensen kunnen ook om die reden ja kunnen, dat is een beetje algemeen aanvaard en uh, nou, dan. En, en de Matthäuspersoon is natuurlijk ook daadwerkelijk heel mooi. En uh, ja, dus de, de, dat soort elementen bij elkaar. maakt dat toevallig in Nederland. Uh, er op dit moment een, hele, een enorme hoos is van, van belangstelling voor de Matthäuspersoon. Dat is wat ik er over zou kunnen zeggen. Ik weet <laughs> of je er iets mee kunt. Maar... Conclusie uit een grondige analyse. Ja, nee, nou ja, dat klinkt toch heel plausibel allemaal? Ja. ja. Ja. Nou, dankjewel daarvoor. Zing je hem zelf ook? Nee hoor, nee, nee. nee. Ik zou willen dat ik het zou kunnen, maar mijn stem is daar niet geschikt voor. Nou ja, in zo'n koor staan en playbacken mag altijd, toch? <laughs> ja. Oké. Okay. Okay, nou, fijne Paas in ieder geval. Ja, dankjewel Dag Pieter. Dag. Uh, ja, ik moet niet de vraag van Gerard vergeten, want die moet nog beantwoord worden. Waarom hebben sommige mensen een klik met elkaar en met andere mensen heb je helemaal geen klik, of je nou zo willen of niet? Wat maakt dat die klik er is? 0801121, als je dat toevallig mocht weten. Arie. Ja, goedmerning. Goedmerning, Arie. Goedmerning. Hm. We had het ja, over een klapje. Had ik het over een klapje? Ja, net over een klapje. Oh ja, dat echt gewoon een klapje in uh, Vicky Leandros. Klap is met harder, heel hard, een beetje in je handen. Harder Harder. Klap. Ja, dat nee, nee, gewoon één flinke klap. Keihard, nou, dat gaat zeer doen hè? Ja, dank je. Dat, dat, komt, dat komt door de aanzet snelheid. <laughs> nou, als, nou, ja, juist, en? Nou, nou heb je een pistool, zeg ja. maar, met een rodding. Ja. Want je moet het er eigenlijk niet over hebben, over die troep. Nee. Maar je hebt dus een patroon, dat is een huls, en je hebt een kogel. Ja. Nou, dan schiet je die huls en die kogel gaan in de loop. Nou, dan vindt er een explosie plaats en die kogel kan maar één kant op door die, door die loop. Ja. ja. Ja. Dan schiet je, zeg maar, een baan. Nou, werd er werd net gevraagd, we schieten omhoog en, we, en, je, en je krijgt het ding niet op je kop. Nou, dat ding dat gaat omhoog ja. met een aanzet snelheid naar nou, ja. die explosie. Dus zeg maar dat ik, hij oh, zeg maar met 300 kilometer per uur... komt hij uit die loop. Ja. Dat is een uit aanzet snel gaat hij omhoog. Ja. Maar in die loop zit een draaiende groeven. Nou, hij wordt er doorheen gepest. Dat heet een roterende beweging. Dus net als een boormachine. Ja. Zo vliegt hij omhoog. Zo boort hij door de lucht heen met een rechte baan. Maar het is een explosie. En de zwaartekracht en de luchtweerstand. En dan is het afgelopen zeg maar, op 100 meter... Overdrijf ik even. Ja. En dan is er geen rechte baan meer. Dan dwarrelt hij naar beneden als een veertje. Als het ware. Dus je, krijg, je kan als, als een, als een uh, zeg maar, een, een, een, een, een hagelsteen ja. op je hoofd voelen, maar haar niet. Dus de kracht is nou weg. Nee, want het principe is natuurlijk hetzelfde als wanneer ik van een viaduct een kogel zou laten vallen op je hoofd. Dat is wat anders dan wanneer ik hem zou afschieten vanuit een, een pistool. Ja, nee, maar een, een, een kachel, uh, dat komt wel hard aan. Maar <laughs> een, een klein steentje dat stikt en is je raamstuk, maar ja. dan houdt het op. Ja, of, nog, of hè, je hoofd, ja. Die Matthäus-Pension, dat is gewoon een katholiek gebeuren. Oh. Want ik moest vroeger ook tussen de middag, moest ik uh, bij Piet van Egmond, en die stond in het weet ik veel, in het Rijksmuseum wil ik zeggen, in het concertgebouw, en dan moesten we... Oefenen, maar ik vond het wel worden met die katholieken. Ik denk straks worden ze gecastreerd. Als ik al moet blijven zingen. Nou. Nee, maar die, dat, dat verhaal mij. Als je in de kerk zingt, dan zing je de helft van de Matthäus-pison. Dus dat is eigenlijk iets wat uitsterft. Dat ze dat allemaal in naden gaan zingen. Ik had nog overwogen om na. hem te draaien. Ja? Wat? Ik heb nog nee, overwogen de... om hem te draaien. Ja, ja. Nee, nee, nee ja, ja. maar ik heb ja. net erg gehouden. Ja. Dus bij Vicky Leandros. Ja. Maar ik, uh, ik, ik, ik, ik mag geen plaatje aanvragen natuurlijk. Nee, dat Want kan ik helaas niet aan beginnen. Terug. Nee, maar ik, ik dacht aan Marmalade. Met reflections of my life. Vind ik zo mooi. Oh, Arie, wat doe maar je me nou niet aan? Maar ik die, die bellen zoveel. veel. Arie, je, je belt hartstikke vaak. Nooit. Wel. Nooit. Ja, maar die is mijn lijn slecht. <laughs> ja, ja. Okay, ja, alsof de, dat. maakt het niet minder erg, hè? Nee, het is erg. Ja. ja, wat moet ik nou stem? dan? Ik heb geen hoofdstemmetje, stemmetje. Want ik ja. ben op tijd die met deze persoon uitgestapt. Ja. Dus, amai, malek, ik weet niet of ik, ik dat vind. nou zo'n goed argument vind. Ik denk er nog heel ben, even over na. Ben ik brutaal? Nee hoor. Ja, precies. Dit, dit is een, okay. stukje, een stukje overtuigingskracht naar de mensen toe. Ja, dat is heel iets vind, anders. Ik vind, Henk, ik vind Henk heel goed. Ja. En ik vind die anderen allemaal ook hartstikke leuk. Wat, gaan we nu een evaluatie doen van de mensen die vaak bellen? Ja, dat vind ik hartst ze een hartstikke goede <lacht> lijnen, allemaal. <lacht> <lacht> en nou, die man die vroeg net: Ben je aan de lijn? Ik denk: Nou, ik ben geen kilo afgevallen. Hé, <lacht> hey, Ari? Ja, je komt dicht. Je valt zomaar weg van het ene ja, op het andere ja, moment. Juist. Echt gewoon midden in de zin ook. Nou, Sikko, goeienacht. Goeienacht, ik leef mijn aan zitten. Oh. Hij is uit. Uh, <laughs> twee vragen en een antwoord. Ik vind het zo leuk, Sikko, want ik weet. Dat, kijk, ik, ik weet gewoon dat jij nu naar de klok zit te kijken. Ik denk dat nee. ik heb nog 3 minuten 33. Nee, hoor. Wel, je praat gewoon alsof je weet dat je nu nog 3 minuten 24 te vullen hebt. Nou, ik. Laat ik beginnen met het incestverhaal. Ja. Oh ja. ja, dan zeg je zo wat. De broer en de zus die met elkaar willen trouwen. De vraag van Anneke. Ja. Er zijn twee Nederlandse schrijvers die daar iets over geschreven hebben. Oh, twee maar? Ja, het Maat twee. Ja. Althans, uh, li literaire schrijvers. Mm -hmm. Dat is Maat in het Hart. Ja. En dat is Dick Oh. En die zeggen dat er geen kwaad kan. Oh. Niet echt. Althans, <laughs> bij dieren. Nou ja, als die, als die het zeggen. Nou, de, de kleren is niet de minste. Het is nee. een uh, bioloog essayist. En het staat of in eieren is een en de hersenen zijn eieren of in. Uh, ik moet even nadenken hoe het ook heet. Uh, nou, doet er niet toe. Dus zeggen het kan geen kwaad, maar ondertussen mag het natuurlijk gewoon niet. Nee. Alleen als je broer en zus bent en je weet dat niet van elkaar, doordat je geadopteerd bent en de ja. gegevens verloren zijn gegaan, ja, wat dan? Nou, dat is niet zo slecht voor kwaad. Maar goed, dat is ja. de eerste vraag. Ja. Dan had u wel iets over getallen. Ja. Nou, het woord cijfer komt uit het Arabisch. Ja. En cijfer betekent nul. Ja. Goed, daar heeft een Duitser over geschreven dat in De verwarrend. Telduivel. Ja. En het is een hartstikke mooi boek. Het gaat over getallen. Ja. De Romeinen bijvoorbeeld kennen het getal nul niet. Oh. Nee. Het begint bij 1 en het houdt op bij ergens. Uh, Weet ik hoeveel. Maar nul is ook een raar getal. Dat is ook uitgevonden door iemand. Oh. En dat neemt een bijzondere plaats in, in de getallen. Het is niet even en het is niet oneven. Nee, en je kunt het niet doordelen. Nee. Ja. Je kunt niet met, met nul iets delen. Nee. Maar dat is Hans Eindselberger, heet hij geloof ik. En het, het boek heet in het Nederlandse Telduivel. Oké. Okay. Het is een hartstikke leuk boek. Maar echt, er om... dus niemand die dit gaat onthouden tot morgenochtend en dat boek op gaat zoeken. Dus... Nee, maar ik geef maar een uh, beetje in die kaart. Een, een, een stukje achtergrondinformatie. Ja. ja. Ik denk dat het is leuk om dat even te doen. <laughs> ja. En ik, mijn collega's luisteren weer mee. Ja, nou ja, de, de, dan, dan moet je wel uh, tot in detail precies zijn natuurlijk. Nou, ja. uh, ze weten uh, vrijwel niks hiervan. Nee. En ik krijg op mijn werk te horen: Goh, wat leuk dat jij dat allemaal weet. Ja. Zo is het bijvoorbeeld hey. ja. Als ik hem van de week zie, ik zie hem morgen niet meer. Of straks niet meer, want ik heb vrij nee, de Vrijdag altijd vrij, ja. Ik heb vrijdag. Niet elke vrijdag vrij. Hij is elke vrijdag vrij. Ja. Maar ik heb hem vandaag vrijgenomen, want ik heb een werkster op bezoek. Oh, neem je ja. vrij voor de werkster? Nou, ze komt voor het eerst. Oh ja, dan moet ze een beetje begeleid worden. Ja, precies. Goed. Het is een jonge vrouw. Zeker als je nog iets wil vertellen over de vragen en de antwoorden, dan heb je nu nog 40 seconden. Nou, eh. Uh... Ik weet alleen maar dat het uh, van Dick Herenis is vreemde eilandbewoner in, in het tweede boek van Dick Herenis. Vreemde eilandbewoner. En van dat het hard weet ik het niet, maar het is in een van zijn bundels over essays. Nee, maar het is goed dat je het zegt, want die vraag die staat nog steeds staat die open. Ook wat de gevolgen kunnen zijn voor de kinderen als broer en zus met elkaar trouwen. Nou, het is natuurlijk niet best. Ik heb grotere nee. kans op genetische vermenging naarmate de, de geestelijke begaafdheid uh, kleiner is. Nou, dat lijkt me een mooi punt om af te ronden. Dank je wel, Sikko. Alsjeblieft. Tot Succes gehoord. met de werksteren. hè? Dankjewel. Dag. Kunt blijven bellen met vragen en antwoorden. Want we gaan gewoon nog een uurtje door hoor. 0800 1121. Tot zo na het nieuws.